Met het In het oosten van Oekraïne zijn vannacht drie pro-Russische betogers omgekomen bij gevechten met de Nationale Garde. 13 mensen raakten gewond en er zijn 63 betogers opgepakt, heeft het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De doden vielen bij een kazerne van de Nationale Garde in de havenstad Mariupol. Zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland is dat. De demonstranten zouden de militairen hebben opgeroepen de basis te verlaten en hun wapens in te leveren, maar dat deden ze niet. Het kabinet en vijf partijen zijn het eens geworden over de toekomstplannen voor de zorg. Er zijn afspraken gemaakt tussen minister Schippers, de coalitie en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Schippers gaat ervan uit dat er een goede balans wordt gevonden tussen de keuzevrijheid van patiënten en het verlagen van de kosten voor de zorg. Slecht weer voor de kust van Zuid-Korea hindert de zoektocht naar opvarenden van het schip dat gisteren verging. Door mist en regen is het zicht bijzonder slecht. Bovendien staat op de een sterke stroming. Duikers slagen er daardoor niet in om bij het wrak te komen. Bijna 300 mensen worden vermist. Gevreesd wordt dat ze opgesloten zitten in het schip, dat op zijn kop in het water ligt. Tot nu toe zijn er negen doden uit het water gehaald. De huurmoordenaar die op Curaçao Helmin Wiels doodschoot... heeft een volledige bekentenis afgelegd. Bleek tijdens een rechtszitting in Willemstad. Hij zou ook spijt hebben van de moord. Helmin Wiels was de leider van de grootste partij op Curaçao, Pueblo Soberano. Hij werd vorig jaar op 5 mei doodgeschoten. De opdrachtgever is nog steeds onbekend. Een grote brand op een industrieterrein in Zwijndrecht heeft een bedrijfspand verwoest met onder meer een sportschool en een matrassenhandel. Korpsen uit de omgeving bestreden het vuur met groot materieel. In verband met de rook moest het verkeer op de A16 een tijd lang langzamer rijden. De oorzaak van de brand in Zwijndrecht is nog niet bekend. Het weer, bewolking, af en toe zon en vanavond dan in de noordwesten regen. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. Het is een erg drukke ochtendspits. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Er staat in totaal 285 kilometer file. Files met een lengte van 5 kilometer of langer in de Randstad staan op de A1 richting Amsterdam. Tussen knopend Maardenberg en, en Klopend Diemen, 5 kilometer. A2 richting Amsterdam, 9 kilometer. Tussen Breukelen en Knoopend Holendrecht. Op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij de Schipholtunnel. Er zijn twee rijstoken dicht. Er staat 6 kilometer file. A9 richting Amstelveen, 7 kilometer. Tussen B en knopend Battenverdorp. Op de ring Amsterdam, de A10. Tussen Af Volendam en Oud-Zuid. 13 kilometer aan ongeluk. Bij Oud-Zuid zijn drie rijstoken dicht. A12 richting Den Haag, tussen bij geknopend Lunetten, 6 kilometer na een ongeluk, daar zijn de reistoken weer vrij. Verderop staat 8 kilometer tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld. A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen knoopend Gorkum en haringsveld giezendam 5. A20 richting Hoek van Holland, ook 5 kilometer tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Erg druk op de A27 van Almere naar Utrecht, 15 kilometer langzaam rijden in stilstaan tussen Hilversum en knooppunten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 Is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Nobody does it better. Ik dacht uit uh, Paul, de uh, man met de golden gun. Of uh, mm. wat nog later, de spireloog meer. Eén van de twee. Maar daar, daar kwam het in ieder geval uit. Welkom in het uh, tweede uur, Ben. Ja, wij gaan praten met het langzittend raadslid van Zandvoort. En we gaan nog niet vertellen dat dat Wilfred Taters is. Want daarna gaan wij naar de mens achter de politicus. Willem Wisman van D66. En wij sluiten af met Jess in Zandvoort. Wij heten welkom Wilfred Taters. Goedemorgen. Goedemorgen. We moeten zoveelste keren aan deze tafel. Nou, dat is al heel lang geleden hoor. Ja, maar wel heel veel keer. Nou, valt allemaal wel mee. Ja, ja absoluut. In het begin van, uh, uh, van je raadsperiode, dat moet ongeveer in Welke? 1990, 1990 beginnen ongeveer, ja? Ja? was het natuurlijk geen CFM. Nee, dat was wel z n, z n, z n, z n Ja, dat was wel zin in. Dat was in de kelder van de Waterpunten. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Zandvoortse Zaken heette natuurlijk. Zandvoortse het, Zaken. En daar werd ja. je ook al uitgenodigd, natuurlijk. Uh, daar ben ik diverse keren geweest. Ja. Ja. In 1990 uh, ben, je, ben je begonnen. Hoe uh, ben je daarin gerold? Nou, daar, daar rol je niet zomaar in. Ik ben in 1982 bestuurslid geworden bij de VVD. Afdelingsantwoord? Afdelingsantwoord, ja. Op uh, ja, voordracht van een aantal leden. En uh, een jaar later was ik voorzitter. En ik ben vanaf 83 tot uh, 90. Voorzitter geweest van de afdeling. En dat was een uh, gouden periode. Kan een gouden periode? Niet, niet alleen door mij, maar. Uh, <laughs> van Kaspel was wethouder en uh, er is toen erg veel gebeurd in ja, Antwerpen. Uh... Heel goed samengewerkt en een is... hele prettige tijd. Ook veel humor in die tijd. Ja, maar wat zijn de hoogtepunten van het uh, bestuurschap? Uh, nou wat we, nou ja, er zijn ook veel dieptepunten geweest hoor. Dus uh, als je dat als een, een hoog een belangrijk punt. Nee, ik, ik, ik kijk liever naar de positieve. De positieve, uh, nou waar erg veel plezier mee gehad heb, dat is.. Uh... Uh, uh, de vestiging van Crandorado toen en daarvoor moest uh, de zeereep kamp kampeerter uh, de zeereep ontruimd worden en verhuizen naar het Roggeveld en dat was bijna een militaire operatie midden in de nacht omdat het ja. een strijd was met uh, uh, nou ja, richtlijnen van de provincie maar, maar dat was echt dat was bijna uh, piraterij, cowboy, dat was, was geweldig maar het is wel gewoon geplaatst en daarna kon het niet meer terug uh, nou ja, uh, want het moest natuurlijk uh, weg Kijken hoe belangrijk het is uh, alleen aan uh, de, de, de, het, toeristenbelasting. Uh, zeg maar, sinds die tijd een miljoen per jaar grofweg. Nou, dan kun je nagaan hoe belangrijk dat voor Zandvoort geweest is. Is er veel weerstand geweest eigenlijk, tegen dat Crandorado? Eigenlijk valt dat erg mee. Uh, ja, er, er moesten wat uitplaatsingen plaatsvinden mm -hmm. natuurlijk. En dat is duur geweest. Ik heb toen als voorzitter van de VVD... maar daar had je echt niet zo gek veel invloed in de gemeenteraad. Maar heb ik altijd gezegd... we kunnen het beter om niet aan, uh, aan de Crandorado verkopen. Dus uh, gewoon weggeven voor een, een euro. En laten zij maar zorgen voor de uitplaatsing, riolering, et cetera, et cetera. Maar daar was politiek uh, niet de meerderheid voor te vinden. Achteraf was dat natuurlijk veel beter geweest en was de, winst, meer, de winst nog groter. Want had de winst de kosten, nog groter geworden. Kosten waren natuurlijk aanzienlijk. Goed, dan is het uh, 1990. Je bent heel lang uh, in het bestuur geweest en uiteindelijk uh, wil je de raad in of vragen ze je voor die raad hoe? Nou, weet ik niet meer. Maar het was gewoon een, een logische stap. Logisch Ik werd, ik werd uh, fractievoorzitter en uh, dat was een, op zich uh, geen prettige periode. Ik heb ook na vier jaar meteen gezegd, uh, bekijk het maar, dit is zonde van mijn tijd. Dit Waarom was... was dat niet prettig? Nou, uh, de, de, de afsplitsingen uh, van Caspel die werd uh, onderuit gehaald als wethouder... Uh, er, er, er zit hier, hier nog iemand te grijnzen op het moment. Dat was een aanleiding van een... Uh, hij heeft over, is over zichzelf opgestapt. Maar naar aanleiding mm -hmm. van een motie van wantrouwen door uh, de heer Sandbergen. Hij zit er hierbij, dus ik kan het makkelijk zeggen. Mm -hmm. En daarna is het gewoon een chaos geworden. Mm -hmm. En uh, dat was een onprettige periode. Goed. Uh, de onprettige periode sluiten we dan uh, even, uh, daar even mee af. Uh, toen kwam er een moment uh, dat, uh, dat je weer terugkwam uh, in 2000. Nou, ik, ik ben acht jaar buiten de actieve politiek in de openbaarheid gebleven. Af mm -hmm. en toe nog wel eens uh, uh, in gezonde stukken en dat soort geschreven. Mm -hmm. Ik was wel redelijk uh, partijpolitiek actief. Uh, en uh, dat is overigens een hele prettige periode... Uh, je hebt toch wat kennis opgedaan als raadslid. Mm -hmm. en dat is toch een, een bijzondere kennis. En uh, je hebt dan even tijd te evalueren. En ik raad eigenlijk ieder raadslid aan... als hij een periode of twee periodes gezeten heeft... het leuk werk vindt mm -hmm. om in ieder geval te stoppen. Vier mm -hmm. jaar of acht jaar, enige tijd om weer bij te tanken... weer andere contacten op te doen en uh, weer fris die raad in te stappen. En ik heb die tijd ook gebruikt in 19... 1999 om weer in te schrijven de Universiteit van Amsterdam om uh, staatsrecht wat bij te schaven, ik heb vroeger rechten gestudeerd en uh, vluchtelingenrecht want ik had erg veel problemen met de wijze waarop Nederland omging met zijn uh, vluchtelingen en asielzoekers en daar wilde ik meer van weten Ja, ja dat... uh, wacht even Ben want, want dit is, vind ik wel een interessant aanknopingspunt uh, wat ik nu uh, hoor uh, vluchtelingenwerk wat, wat, wat, wat heeft jou daarin eigenlijk zo uh, in gefascineerd en ook uh, in aangetrokken om juist dat te gaan doen? Nou, ik ben uh, geboren in 1945. en ja? Ik uh, heb uh, de naweeën van de Tweede Wereldoorlog van zeer nabij meegemaakt. Ja? En ook in mijn familie uh, heb ik daar het een en ander uh, ja, werd ik daarmee geconfronteerd. En uh, als ik dan zie hoe Nederland uh, zoveel jaren later nog met vluchtelingen omging, Dan dacht dat, dat is niet juist. Even dan ga ik terug naar de laatste gemeenteraadsvergadering. Als jij dan op een gegeven moment de televisie aan hebt uh, staan, ja. je ziet meneer Wilders dan dat ja. uh, verkondigen wat bijna nu iedereen in Nederland weet wat daar uh, gebeurt. Wat doet dat dan met jou? Uh, nou ja, ik beschouw meneer Wilders als een gek, maar wel gevaarlijk. Ik uh, wil daar niet te veel. Maar ik kan één klein ja, dingetje stoppen. Ja, okay. nee, nu ik stop, kan ja. ik één dingetje ja. aangeven. Wat eigenlijk, wat eigenlijk niemand weet en ook helemaal niet zo belangrijk is. Maar wat aangeeft dat een bepaalde handeling, uh, een, een, een, een, een, een, een, een, een bepaalde stap die je neemt, en die heeft mijn vader genomen. Mijn vader heeft met mijn moeder een mm. uh, baby gesmokkeld uit de Hollandse Schouwburg. Mm. Uh, die is opgevoed als mijn pleegbroer. Die heeft een zoon gekregen. Mm. En die zoon, dat is de minister van Sociale Zaken, Lodewijk Ascher. Nou, dat... ik, ik, ja? ik wil alleen maar zeggen dat uh, mijn ouders <clears throat> hebben iets gedaan. En dit heeft toch ook een gevolg in ja, de, huid, de huidige geschiedenis. Ja, ja. We, en, en ik ben, ja. dus je kan nagaan dat ik erg uh, gevoelig ben voor de wijze waarop ja. ook met vluchtelingen en met minderden omgegaan. We gaan weer en terug. Weer op weer ja, die ja. ja nee, maar goed, nee, goed, maar goed. Maar dat was even omdat uh, Wilfred dus de staatsrecht uh, deed. Dus kom je in 2002 kom je weer terug in, uh, in de gemeenteraad, want dat was volgens mij uh, dat was niet de opzet. Nee. Lijstduwer hè? Was, het, uh, het was, was het toen? Uh, ik was uh, nog in de, in de, de partij, uh, de VVD, was ik uh, wel actief. En ik wilde wel als lijstduwer staan. Dus dat ik me betrokken voelde bij het geheel. En het was toen uh, zo'n ontzettende chaos. Uh, de, de, de, iedereen wilde wethouder worden. De voorzitter liep weg. De tweede man, die, uh, de, of de derde man, die ging ruzie maken met de tweede vrouw. En nou, alles, alles liep weg. Het was een puinhoop. Ja. En toen heb ik dertien dagen voor de verkiezingen gedaan. Ja, dit kan niet. Zo gaat de VVD helemaal onderuit. En toen ben ik de actie gestart als lijstduwer. De lijsttrekker is weg. Kies de lijstduwer. En uh, nou, in die 13 dagen heb ik zoveel voor stemmen verzameld. Dat ik, uh, de, de, de, nou ja, zeg maar de nieuwe ja. lijsttrekker werd. Ja, in, die, in die tijd rommelde het nogal binnen de VVD. Uh, mensen gingen weg. En mensen werden een soort van weggestuurd. Is die rust daarna teruggekomen? Toen jij, uh, Nooit echt. Nooit echt? Nog niet? No uh, er zijn nog krachten die, uh, de, de, ja... De, de partij, de, de afdeling is... Nee, verkeerd. De fractie is nu zo klein geworden. Het aantal leden, dat mm -hmm. is, is zo weinig. Dat, uh, het is te klein om nog te splitsen, laat ik het maar zeggen. <laughs> nou, die afsplitsing die is er al geweest, hè? Nee, dat is, nee, maar dat is jammer. Gewoon heel ah, ja. erg jammer. Want het liberalisme, dat wordt slecht vertegenwoordigd in Zandvoort. Maar de, de, de afsplitsing in de tijd met uh, Liberaal Zandvoort... Was dat ook het gevolg van de Russies? Uh, Liberaal Zandvoort? Je bedoelt met uh, Van Limpt in ja? die tijd. Nou, dat was die ruzie. Van wil ja. wilde wethouder worden. Paap wilde wethouder worden. En er wilde nog eentje ja. wethouder worden. En ja, het en, wordt steeds uh, drukker bij de wethouders. En, en toen ben ik dus uh, als, als lijstduwer ingestapt. En, ja. uh, en als je dan zoveel verliest. Want dan gingen we <coughs> van zes naar, naar drie zetels. Uh, en dan nog die zetel van mij erbij. Hmm. Anders waren het er twee geweest. Ja. Uh, ja, daar moet je niet als wethouder uh, uh, of mee willen doen in het college. Dan moet je maar even rustig. Dan nee. ja. gaan we door naar, uh, naar de, naar de daaropvolgende periode. Dan wordt er ineens, uh, kom, kom je ineens terug ook als wethouder. Ja. Uh, ook in die periode nogal een beetje een roerig uh, moment uh, geweest ten aanzien van het circuit met Ton Hoijmaiers. Ja. Nou was er een aardige uitspraak uh, die je deed hier aan deze tafel van ja uh, familie heb je, maar uh, vrienden dat is weer, weer, weer totaal iets anders. Woorden van ongeveer die dat, strekking dat, dat, was dat. dat. Dat was inderdaad die strekking en er was, nee, nou ja... Uh, vriend, vrienden kies je uit. En ja, ja, heb je ja, familie heb je, zo was het ja. Maar hij was daar zo ontzettend kwaad over. Dat ja. hij heeft gevraagd of ik bij hem langs wilde komen. En uh, of ik dat maar terug wilde. Nee, nou ja, allerlei. Uh, ik heb gezegd, nee Ton, uh, jij bent eerder weg dan dat het circuit in Zandvoort werd. Ja, maar dat is gelukt. Nou, dat ah. is, niet aan, mij, dat is niet, aan, <laughs> niet aan mij. Maar ik ben, wel, ik ben er wel dwars voor gaan liggen. En heb het hem niet makkelijk gemaakt. Nou uh, ja, het, het, het circuit uh, ligt er. Blijft, ik, ik neem aan dat, uh, uh, dat nu eindelijk alle partijen wel uh, overtuigd zijn van het nut van het circuit, toch? Uh, ja, ik heb daar nooit aan getwijfeld. Uh, dus uh, ik, ik neem aan dat ik, ik. Kijk, ik heb me de afgelopen jaren daar niet zo veel mee bemoeid. Na mijn wethouderschap uh, heb ik me een beetje in de loet opgesteld, maar ik vond wel dat het moest blijven. Ja. Want ik ben gekozen als volksvertegenwoordiger mm -hmm. en dan moet je gewoon je werk afmaken. Maar dan is het toch, als je opstapt als wethouder, de taak voor uh, anderen om uh, het stokje over te nemen en zich te manifesteren. Ja, je hebt, uh, de, de, in de laatste periode uh, heb je twee jaar wethouderschap gedaan. Mm -hmm. uh, vond je toen genoeg of had je al in, in het vooruitzicht al van dan stop ik ermee? Nou, ik uh, had bij het aantreden had ik al gezegd van uh, als je ouder wordt, dan worden je jaren kostbaarder. Mm -hmm. En uh, ik ben nog bereid om enkele jaren uh, ja, te wijden aan het openbaar bestuur. Omdat ik dat ontzettend uh, interessant en uh, pret, prettig vind om, t, om te doen. En ja. uh, nou ja, dat impliceert natuurlijk dat je niet de volle periode afmaakt. Dus ik had al aangegeven en ik had intern al gezegd dat ik uh, dan zou stoppen. Ah. Nu uh, uh, ben je eigenlijk helemaal gestopt. Ja. Ik heb net al gehoord dat je op de publieke tribune toch wel een beetje blijft meekijken. Ik zal niet het woord van de reuker gebruiken, maar... Uh, die, die, die had het erover... Ik over saboteren saboteur. en zo. Nou, ja. ik, heb, ik, ik, heb, ik heb een tweede huis in Noordoost-Groningen. Dus misschien dat ik vanaf daar uh, nog wel het een en het ander uh, nou, ja, zal laten horen. Maar uh, als politiek je hobby is, dan volg je het automatisch. Dan is het geen werk, dan is het gewoon... Uh, ja, het hoort bij het leven, het ochtendkrantje, het, het eitje, het kopje thee en de Zandvoortse politiek. Ja, je kan in Oost-Groningen natuurlijk rustig naar de raadsvergaderingen luisteren, want die worden live uitgezonden. En, uh, ga je dat ook doen? Ga je nee, luisteren? Nee, nee, nee. Ik had de laatste twee jaar al zoveel moeite om in de raadzaal te blijven luisteren... dat ik ga echt niet nog eens een keertje vanaf uh, een luidspreker de zaak volgen. Ja, over die, uh, deze opmerking wil ik het toch even met je hebben. Je hebt er zo lang ingezeten. Ja. dat je ook hebt gezien hoe er vergaderd wordt. Ja. Uh, zie jij daar, er is heel veel sprake over geweest... Hè? over uitspraken van zieken te slapen en dat soort dingen. Zie jij daar verval in? Nou, het, het, ergste, het grootste verval zie ik in de kwaliteit van de besluitvorming. Die is uh, erg slecht en dat is ook slecht voor de democratie. En ik, uh, ja, ik, ik vind ook dat uh, de, de procedures uh, niet, absoluut niet goed zijn... En dat vind ik jammer. Is daar een tip voor? Die wil ik niet geven. Nee, die, <laughs> die wil ik niet geven. Nee, op dit moment is er een informateur, geloof ik, nog bezig. Die heeft wel een uitspraak gedaan. En de raad heeft gemeend om een extra vergadering in te gelasten. Wat vind je daarvan? Absurd. Staat staatkundige, een novum. En ik vind het een belediging tegenover de kiezer. Want uh, de kiezer heeft gesproken, de kiezer heeft altijd gelijk. En ja, heb je verloren, dan uh, heeft de kiezer toch uh, waarschijnlijk iets niet gevonden in je partij die uh, die, die, die zoekt. Ja, dus het gek gaat zich nu voordoen dat de nieuw gekozen raadsleden de nieuwe formatie gaat aanvallen? Nog voordat hij uh, ja. inderdaad vreemd. vorm gekregen heeft. Ja. En uh, ik vind dat heel slecht. Ik vind, de kip die zit te broeden, die moet je gewoon met rust laten. En uh, kijken wat eruit komt. En uh, je verlies moet je pakken. Ja. Gezien dus de tijd... Incasseren. Wat zei je? Incasseren. In ja. En naar voren kijken. En, ja, en, de ja, en, en, en misschien, misschien zelfs consequenties trekken. Ja. Ja. Gezien de tijd gaan we het een beetje afronden. Wat gaat Wilfred Tatis dan eigenlijk wel doen? Nou, vissen? Ik, ben, ik, ik hou niet van vissen, maar <laughs> ik... Uh... Boten. Hè? Nee, nou ja, ik heb een boot in, in Groningen liggen en dat, dat, je kan niet de hele dag varen. Ik heb daar een grote tuin. Uh, ik uh, zal uh, pendelen tussen Groningen en... Uh... Zandvoort, zolang de gezondheid ertoe staat. Maar ja, ik ben ook 69. Ja. En uh, dan vind ik het ook wel terecht dat je met pensioen gaat. En, uh... Maar ja, als ik dan deze nieuwe raad zie, dan zie ik met wat een jeugdig elan uh, sommige <lacht> leeftijdgenoten weer aantreden. Ja. Dan denk ik van nou, ik hoop dat ze dat vier jaar volhouden. En uh, <lacht> dat het niet de uh, babydorm bastards worden. Oké. Wilfred Hades, ontzettend bedankt voor deze woorden. Ja. En uh, we hopen nog een keer terug te zien. Dankjewel. Hoi. There's ship lies in Tomorrow Voor Roger Whittaker. En ik weet dat ik ooit nog eens een keer naar een programma van de wereld draait door zat te kijken. En toen zei Matthijs van Nieuwkerk ik heb een guilty pleasure. En dat was Roger Whittaker. <laughs> dus, dus dat was, uh, dat was de, waarschijnlijk deze geweest. Ja. The last. voor well. Nou, maar wel. Ja. Zover zijn we nog steeds niet. Het is wel weer uitgezocht door meneer de Grebber, uiteraard. Ja. Um, er zijn met... heel veel uh, toespelingen in met uh, Sound of Silence, Paint in Black, uh, Old and Wise. Ja, ik denk er altijd over na, maar ik ben dus ook benieuwd wat er straks gaat komen. Uh, aangeschoven meneer Willem Wisman van D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie is meneer Willem Wisman? Ja. Ik uh, ben een uh, standvoorter inmiddels. Maar, inmiddels, inmiddels, inmiddels. Wat, want, ik leg dat uit. Ik ben hier uh, zeven jaar uh, geleden komen wonen ja. en heb daar bewust voor gekozen. Het is niet zo als je geboren bent dat, dat je er vanzelf zand wordt. Nee, we hebben gekozen. Mijn vrouw en ik om hier te komen wonen. We woonden daarvoor in, uh, in Daar Hebben we twintig jaar geleden, twintig jaar gewoond. Ja. zijn onze kinderen geboren en, uh, en getogen. En toen die het uh, huis uit waren, was het huis erg groot en leeg. Wa waarom in Zandvoort uh, komen wonen? Zat daar iets achter dan? Ja, daar zit iets anders. Uh, zon en zee en duinen. Dat zijn de kernwoorden daarvoor. Kom, ja. ik, wij, mijn vrouw en ik allebei, maar toen kenden wij elkaar nog niet... zijn uh, geboren en getogen in Den Haag, maar vlak bij Scheveningen. Mm -hmm. En eh, toen we op school zaten, op een lagere school, en het was mooi weer, dan ging je om half vier op je fietsje scheurde je naar. Eh naar de zee, naar uh, Scheveningen. Dus de uitjes waren al naar het strand. Ja. Precies. Is nee. dat ook uh, dan even de link naar de actualiteit uh, uh, maken? Uh, gisteren was er een delegatie van Tweede Kamerleden uh, op het strand. Uh, dat heeft daar dan uh, ook al, uh, wel, wel, wel mee iets mee te maken. Waarom je dan op een gegeven moment toch ja. he, kiest voor de zee, om, om, het, om, het, uh, om het zo te zeggen. Ja, dan kies je voor de zee en voor het uitzicht... Mm -hmm. En dus tegen de windmolen, ja, ja. zo kort is dat. We springen heel en verder als we eigenlijk zouden willen. Want we zijn nu al bij gisteren, maar we willen nog heel en terug. Hm? Want de heer Wisman is natuurlijk getrouwd en heeft meneer Wisman ook kinderen. Die heeft drie kinderen, drie volwassen kinderen. En ja. die zijn niet meegegaan naar Zandvoort? Die zijn niet meegegaan, maar die waren het huis van okay. groot. En daarom zijn... werd het huis zo groot? Ja, daarom werd het uh, huis zo groot. En dus duur in onderhoud. Over, eh. Dan uh, komt meneer Wisman naar Zandvoort. En heeft meneer Wisman al uh, kennis gemaakt met D66 voordat hij naar Zandvoort ging? Of is hij hier uh, politiek actief geworden? Ik uh, ben uh, op mijn 19e jaar, in het laatste jaar dat ik op de middelbare school zat, mm -hmm. uh, waren er uh, schoolverkiezingen. On, eh, parallel aan de, aan de landelijke verkiezingen. Mm -hmm. Daar heb ik het standpunt van D66 toen net opgericht. Al verkondigd daar. Daar werden we nog niet in die schoolverkiezingen de grootste. Maar toch wel de tweede partij achter de PSP. Dus er was toch wel jeugdig, jeugdig enthousiast voor. Ja, ja, ja, ja, ja. Waarom eigenlijk D66? <laughs> dat, uh, dat is een partij die ermee aansprak om, om zijn uh, sociaal-liberaal... Uh, opvattingen. Menscentraal. Maar uh, ook voor... Uh, datgene wat uh, ondersteuning behoeft. Is dat ook meteen de noemer... sociaal-liberaal? Uh, ja. Altijd uh, de mensen... in, in, in ogen nemen? Ja. Zit, ja dat, zit u dan ook zo uh, in elkaar? Of ja. altijd oog hebben voor... voor, uh, voor dat, bijvoorbeeld de buurman... die misschien net even wat hulp nodig heeft? Of iemand anders... Ook, ook dat, maar ook op, groot, op groter niveau. Ik heb uh, uh, na een aantal omschrijvingen in, uh, in commerciële richting heb ik ook gekozen om uh, het landelijk bestuur te dienen bij het ministerie van Defensie. Dus uh, ik heb mij, uh, dat heb ik toch al van mijn vader meegekregen, die dat ook lang gedaan heeft. Hmm. En uh, uh, uh, zo zie je wat terug voor de maatschappij. Hoe, hoe, hoe zit die link met Defensie? Ik, uh, ik heb daar gesolliciteerd op een uh, advertentie. En ik had in die week uh, nog een uh, sollicitatie uitstaan. Dat was bij BOLS. En uh, het is de Defensie geworden. Nou, ja, BOLS is ook niet slecht geweest natuurlijk. Nee, maar uh, Defensie, uh, wat, wat, wat heeft u precies bij, bij Defensie gedaan dan? Uh, wat, wat, wat, wat ik, ik heb mij met uh, de organisatie bezig gehouden. Ja? Ik ben begonnen als formatieadviseur. Dat betekent dat je... Uh, op microniveau de organisatie voor Een bepaalde taak, hoeveel mensen heb je daarvoor nodig? Hey, welke hiërarchie moet je daarin aanbrengen? En uh, dat gaat ook door middel van functiewaardering. Mm -hmm. Daar heb ik mij een jaar of vijf, zes mee bezig gehouden. Toen heb ik mij ook uh, inmiddels zo bekwaamd... dat ik uh, daar uh, cursussen in gegeven, ging geven. En via dat ben ik uh, in reorganisatietrajecten. Ja, dat, want dan kom je toch ook weer automatisch uit weer, bij de mensen uh, die uh, het werk dus moeten doen. Uh, en dat lijkt me soms dan een dilemma als je uh, ja, afscheid, of afscheid moet nemen van mensen die bijvoorbeeld met hart en ziel hun, uh, hun werk doen. Uh, dat is het doen. zeker. Maar ja? ik moet eerlijkheid zelf zeggen dat dat uh, de kant van het personeelswacht... Hmm. Was, dat noemen wij de zachte kant ja. de en nee, ik was meer voor de harde, de harde kant de harde kant dat is, gaat over functies en uh, en kwaliteiten die daarvoor benodigd zijn hmm. en niet voor de zorg. dus meer naar het talent kijken van wat kan iemand uh, doen om, om uh, goed uh, die functie nou, uit te kunnen oefenen nee, is dat een, nee, nog een stapje daarvoor eigenlijk ja. uh, wat zou je voor mensen nodig hebben en het aannemen en, en, en, en het zorg, ja. hè, de personeelszorg. Jullie, jullie, jullie maakten het plaatje en de inkleuring kwam door het personeelsgebied. Uh, Klopt, helemaal. Het, uh... En uh, het was in de tijd uh, dat de muur viel. Hmm. Hmm. En uh, Defensie uh, moest uh, ja, inkrimpen. Het, uh, en dat is uh, al die tijd dat ik daar geweest ben, zo gebleven. En, ik, uh, en nu nog... En, en nu nog, het gaat helaas nog door. Maar uh, wat mijn taak daarvan uh, van, uh, was... Uh, is uh, regie voeren over reorganisaties. Als je, als je dat... Uh, u zegt helaas. Als je dat dan ziet en je moet daarin werken. Is dat dan niet te stoppen of te keren? Of in die opdracht is die opdracht klaar? Daar is uh, opdracht is opdracht. Ja. Daar heb je als... Uh, Individuele ambtenaar, maar überhaupt als, als ambtenarenapparaat uh, geen uh, zeggingskracht. Ja, de top heeft mm -hmm. de adviserende taak naar de politiek toe. Maar uh, een besluit van de Kamer is een besluit van de Kamer. Punt, uit. Ja, uitvoeren en klaar. Uithuilen en verder gaan. Ja, ja. Maar ja, je ziet dat wel uh, steeds minder worden, maar dat is een landelijke politiek. Uh, we gaan weer terug naar uh, het Zandvoortse. Ja, graag. Uh, een glorieuze overwinning afgelopen verkiezingen. Ja. Uh, waardoor automatisch ook uh, een zetel voor de heer Wisman. Gaan jullie partij uh, zich specialiseren in bepaalde groepen? Of gaan jullie met z'n drieën van alles doen? Wij uh, we zijn nou, uh, we hebben met één zetel uh, tot nu toe gezeten. Hmm. Dus uh, iedereen uh, ja, moest een beetje van alles verstand hebben. Daarom? Dat ze hoefde Ruud ook en uh, daarvoor Robert Vries als raadslid niet alleen te doen. Dat was een steunfractie. En uh, daar ben ik al, uh, dus uh, van uh, jaren vijf, uh, zes geleden, toe toegetreden. Mm -hmm. En daarbinnen hadden we wel een soort specialisatie. Mm. Nou, die specialisatie zullen we een beetje doorvoeren, denk ik, uh, in de komende tijd. Maar daar hebben we nog niet uh, inhoudelijk over gesproken. Oh, wel wie wel wat, welke portefeuilles neemt. Je zit natuurlijk wel wat ruimer in je, in je jasje nu. Hè? Dat, is, ja. een, dat is een enorme grote luxe. Ja. En dat dus dat, dat zit... zal ook de kwaliteit van... Uh, ...van onze adviezen en onze meningen ook te uh, goede komen. Het is ook een behoorlijke comeback ook, uh, van uh, D66 geweest. Uh, ja, ook nee, een paar dan. verkiezingen niet, uh, niet meegedaan. En ineens, uh, ja, van uh, dan even de afgelopen periode, een, uh, ja. een Zetel en nu ineens drie. Ja, nee, dat, uh, nee. dat moet uh, natuurlijk uh, voor uh, een partij uh, als, als die van jullie heel erg goed doen, denk ik. Ja, dat is, dat is goed. Het, uh, als persoon uh, kan ik zeggen dat ik een paar uh, dagen op vleugels heb uh, <laughs> gelopen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En. Uh, uh, maar uh, wat was de vraag ook weer? Ja, nee, uh, maar vooruitlopend. Oh, nou, ik ga ja? dan wel even door. Maar vooruitlopend op wat er dus nu. Uh, de, de omvang is uh, groter, dat is een stuk prettiger werken. Want dat was een beetje de insteek. Maar uh, nu ga ik verder. Uh, D66 uh, heeft, uh, gaat ook meedoen, uh, als het goed is. Uh, verder in uh, dit college. Dus er wordt ook uh, verwacht dat er een wethouderszetel uh, uh, wordt ingenomen. Betekent dat er dus nu nummer 4... Uh, uh, straks de raad in uh, gaat komen. Als, als, als Gerard de, Kuipers, de beoogd wethouder... Uh, okay. En dat staat nog lang niet vast. Dan wel. daarom daarom wetten. Ja. Uh, ja, dat is goed. Een fles wijn. Ik, ik, maar wie, wie gaat een fles wijn dan. Uh, Wat wil die ik dan even Ja, en als. Ja, als ik als, zie uh, daar een speelde twijfel uh, nou. Nee, nee. Er is nog geen. Zolang er, ik heb geleerd in, mijn, in het leven. dat zolang er nog geen besluit is, alles nog ontzettend kan veranderen. Uh -huh. En als je in de krant leest over hoe het hier in de omgeving gaat. met, uh, met coalitievorming. en de ene dag uh, is uh, in Haarlem deze. U, u, u doelt en, op Haarlem, ja. Haarlem. En, en de volg, uh, volgende dag uh, zijn ze buitengezet. Ja. Dus, uh, ja. nou, moet, moet ik daar wel even bij opmerken, want ik lees dat ook. Uh, <laughs> en ik heb het ook gevolgd. Dat het in Zandvoort een stuk rustiger gaat dan in Haarlem. Want uh, de, er wordt een koep gepleegd. Uh, Deze wordt even aan de kant gezet. Nu krijgen we toch weer twee zetels uh, in het college. Zo gaat dat in Zandvoort niet. Tot nu toe niet? Nee, dus? Nee. Ja, dus. Nee, ik ga daar geen conclusies aan van heren, in. deze duidelijk. Ja, ja. Maar goed, Dus het betekent dat jij de fles incursiert... als Gerard Kuipers wethouder wordt. Ja, dat dan begrijp ik, ik hoort, Want anders gaat hij misschien andere dingen beslissen. Maar goed. <laughs> um, wat gaat er volgens u uh, wezenlijk veranderen in Zandvoort... nu het college anders gaat worden? Ten eerste hoop ik dat uh, de vergadercultuur... Uh, meer met elkaar? Met elkaar en niet tegen elkaar uh, zal zijn. Met respect voor elkaar. Want uh, ja, uh, iedereen heeft, uh, naar zijn achtergrond, politiek of menselijke achtergrond, zijn meningen. Mm. En heeft ook. Uh, de manier, de toon van zijn discussie nog meegekregen. Maar je moet er toch voor zorgen dat je ja. daar met z'n zeventiende elkaar respecteert. En dat het respect ook uitgaat naar de wethouders en omgekeerd. Ja. Is dat hetzelfde wat uh, uh, meneer Taters net een beetje bedoelde? Dat het, uh, het respect weg is tegenover elkaar? Uh, ja, ik denk netjes dat, doen tegen elkaar? Ik denk dat meneer Tatus en ik hetzelfde bedoelen. In, ja. Uh, ja. Nou, we moeten dat gaan zien. Uh, wij gaan uh, een beetje afronden zo. Ja. Moeten we moeten weer een nou, ja, spannend minuutje we naar... Wij uh, wensen u we heel veel plezier in uw uh, raadsperiode. En ik denk dat we elkaar zeker hier nog een keer gaan spreken. Nou, dat zal ik graag doen. Bedankt. Dank u wel. En uh, dan gaan we verder met Gloria Gaynor. Uh, verhaal uh, is: I Will Survive voor uh, uh, vertrekkende raadsleden en komende raadsleden, dan, uh, dan hebben we er nog wel, uh, hebben we nog wel wat. Maar goed, uh, we sluiten deze uh, Goedemorgen Zandvoort af met een gesprek met iemand die uh, jazz uh, met uh, hoofdletters op zijn voorhoofd heeft uh, staan: dat is Hans Rijmers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, het is zondag weer zover, geloof ik. Ja. Jan van Duiker had ik even gauw gezien op, uh, op, uh, op de posters. Ja. Wie is dat? Dat is uh, de, de nieuwe generatie uh, jazz -trompetisten. En de man wordt. Uh, dat is overigens een van de meest gevraagde uh, sessiemuzikanten op dit moment. Mm -hmm. uh, speelt onder andere in het uh, jazz wat uh, het concertgebouw. in het Metropole-orchest, uh, de Jazz Invaders. Uh, de, de band van uh, Carol Emerald. Uh, mm -hmm. daar, waar hij mee toert dan door, door, door Engeland en Dus daar. dan is hij eigenlijk in dienst van uh, Carol Car Emerald ja, als. Ja, ik uh, weet niet. Ik weet, ik, ja, ik weet eigenlijk niet uh, hoe ze dat doen. Het, het zou ook kunnen zijn dat uh, Carol Emerald voor, uh, voor de, de tour een, een uh, begeleidingsorkest uh, samenstelt. Want ze maakt natuurlijk uh, albums en, en de samenstelling van het orkest op dat album zijn ook overal anders, mm -hmm. denk ik. Mm -hmm. Dus ze zullen dat doen, maar getoerd met Treintje Oosterhuis en, en met uh, Benjamin Herman en de New Cool Collective. Dus dat, ik, ik verheug me daar buitengewoon op, op dat concert. Staat ook al heel lang op ons vlanglijstje. Ja. Maar is ongelooflijk moeilijk om die hier te krijgen. Is ja. dus vorige week teruggekomen uit een, uh, een tour door Rusland. Ja, mm -hmm. ja lastig. Veelgevraagd uh, trompetist. Maar een enorm charisma. En uh. het is uh, geweldig om de man te ja. zien soleren. Ja. De, de, de man zelf, de, ja. de, ja, de, de zelf. manier, Ja, Maar de manier waarop, da, da, dan, dan zit je echt heel geboeid uh, te kijken hoe die, hij hoe die dat doet. Uh, fantastisch. Yeah. Ja, fantastisch. Heel blij mee. Uh, duidelijk. Uh, maar goed, er uh, is uh, natuurlijk wel het een en ander over te vertellen. Over uh, de middag zelf, hier. Ja, want uh, Jasper Soffers uh, zou komen, die is al eerder geweest, uh, pianist. Die, die blijkt verhinderd te zijn. Dus, en daar zijn we ook wel blij mee. Dus nu komt Johan Clement weer een keer. Hm. Het is anderhalf jaar niet geweest. Het was natuurlijk vroeger... Een beetje de huismuzikant van ja, ja, ja, ja. de jazz in Zandvoort. Ja, het, het, het, het samen Johan met Clement, Frits uh, Landersbergen en uh, Timmermans. Erik Timmermans. Ja, klopt. Uh, nou ja, de, de, Johan Clement vond uh, anderhalf jaar geleden... dat hij zichzelf eigenlijk niet meer kon vernieuwen. Hm. Uh, dus hij heeft gezegd van... Ik, even een poosje niet. Dat vonden wij ook prima hoor. We hebben in Nederland heel veel geweldige pianisten. Hè? Dus hmm. dan, dan, dan kun je kiezen uit anderen. En dat is eigenlijk nog veel beter. Je kan het overleggen met de solist die komt. Want we hebben bijvoorbeeld Benjamin Herman gehad. Ja. En aan Benjamin Herman gevraagd: welke pianist wil jij hebben? Want een pianist is toch altijd leidend in een begeleidingstrio. trio Maar met wie wil je spelen? En dat hebben jullie ook met, met, met, met Jan van Duikeren gedaan? Of niet? Nee, nee, want nee, Jasper Soffers zou komen... dat is de pianist van het Metropoolorkest... maar die is opeens verhinderd. Dus hebben we gevraagd of Johan Clement wil komen. Prima. Ik, ik bedoel, mm -hmm. die, die jongens kunnen met iedereen spelen. Het zijn professionele muzikanten. Mm -hmm. Maar Benjamin Herman had bijvoorbeeld... Miguel Rodriguez meegenomen. Hè, en die was vorig jaar... Uh, samen met een... nou weet ik niet meer wie dat was de uh, most talented award gekregen... van jonge muzikanten. Nou, prima. Die geeft hij dan een kans. Van harte welkom. Hè? Dan willen wij graag hier iemand hebben die we nog nooit hebben gezien. Hmm. Daarmee uh, uh, legitimeren we ook ons bestaan. Om uh, um, um de orkesten... en, en, en de solisten hier te krijgen. Dus daar zijn we blij mee. En uh, John Engels komt. Uh, slagwerk. En dat vinden we toch ook wel heel erg leuk, hoor. Dat uh, de, man, de man is... Uh, is natuurlijk een levend, uh, levend icoon. Hmm. En daar zijn we erg blij mee. vind ik ja, heel dat leuk. Is, dat en dan is wel komt, een, uh, een iemand En dan, die... en dan komt volgend, uh, volgende maand komt ook. John Engels. Dus was hij dat... al geboekt? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, voor dit concert. Aankomende zondag. En voor volgende maand het uh, laatste concert. In, uh, uh, in, in mei met Ferdinand Povel. Hoezo het laatste concert? Is nou er, van, uh, uh, van, van dit seizoen. Over dit, van dit seizoen? Ja, in mei is het laatste concert van dit seizoen. Ik dacht dat het overging naar de zomerstop. Ja, nee, maar dat is ook de zomerstop. En dan in het uh, tweede helft ga je nog verder? Ja, ja, ja. Uh, oh, september gaan we nee, weer... Uh, dan, dan is het duidelijk. Nee, <laughs> nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Ja, nee maar het laatste concert. Nee, maar wij hebben natuurlijk een, een seizoen... die, door, ja, ja, ja, ja. Het, die door, de, door het jaar heen loopt. Hè, van, van, van september tot en met mei. Dus in september uh, gaan, ja, ja. We, gaan we wel weer door. Dus wij hopen van harte dat we weer... Uh, ja, iedere keer een beetje minder weer wat van de gemeente krijgen. En dan kunnen we gewoon ja, weer doorboeken. Iedereen, dat, ja, hoe iedereen die, die, die, gaat over die, die, die subsidies. Ja, precies, ja, hè, maar, ja, maar hoe gaan jullie daar mee om? Als, nou, als zijnde stichting? Nou, we... we we hebben onze cijfertjes uh, allemaal keurig op orde, Dus dan wordt een verzoek gedaan naar de, naar de gemeente... of we weer in aanmerking mogen komen voor een, uh, voor een financiële bijdrage... om de concerten zoals we die nu uh, organiseren... om dat in het komende seizoen weer voor te zetten. Nou, dan heb ik zo ongeveer uh, de letterlijke teksten ja, van de brief... Mee. die ik maak ja. gesiteerd. Ja. We, we hebben er al zoveel gemaakt. dus Daar komt het op neer. En, en ja, dan is het aan de... Uh, uh, aan de gemeente of ze bereid zijn om dat te honoreren. En dat hopen we natuurlijk van harte. Er is uh, uh, afgelopen jaar ja. gesproken over uh, vermindering van subsidies. Ja. Is dat ja. jullie ook drastisch? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. We zijn ooit, uh, ooit begonnen. Uh, uh, uh, wanneer hebben we de eerste. Ik denk een jaar of. Vijf, zes geleden. Hmm. Uh, en die is nu uh, met 25% uh, gedaald. Tot nu toe. Dus in, in, in, in de loop van de jaren is, dat, is het nu 25% minder. En heb je ook een uh, toegangsprijs, hè? Dus ja, 15 vijf, euro. 15 euro. Ja, ja. En, en, is dat acceptabel voor de mensen? Jawel, ja. En, en de uh, ja. en, en ja. Daar hopen we eigenlijk wat meer van te verkopen. Kijk, een, een, een passepartout uh, is 90 euro. Nou, voor hoeveel concerten? 9. Dus dan betaal je voor één concert in feite 10 euro. Ja. Kom je aan de deur is het 15 euro. Dus dat scheelt een heleboel geld. Dan koop je een paspoort toe. Dan mag je het nog een paar missen. Dan is het nog steeds goedkoper. Ja, je kan er zes doen. Ja, bijvoorbeeld. Dan, dan zit je nog steeds aan de goede kant van de streep. Kijk, dat neemt niet weg. Dat we natuurlijk nog wel wat, wat sponsors nodig hebben. En dat gaat niet om grote bedragen. Hè? Nee. We zijn blij met iedere euro. Maar het is zo ongelooflijk moeilijk. Heeft, omdat, dat, uh, heeft dat ook invloed op jouw programmering? Nee, als je dat nee, van tevoren ziet? Nee, nee. En je nee. moet het toch passend zien te krijgen? Dan. Ja, nee, dat, dat is zo. Maar je kan, dat niet, uh, je kan dat niet passend maken tijdens het seizoen. Nee. Want je hebt iedereen voor die tijd al, al vastgelegd. Anders dan krijg je ze tussendoor niet meer. Sommige wel. Maar een aantal die we heel graag willen hebben, die moet je echt uh, een half jaar of drie keer het jaar van tevoren hebben. Het doel is dat jij hebt een, uh, een, een, een budget. Mm -hmm. Jij krijgt zoveel van de gemeente, je weet dat je over zoveel uh, paspertoes verkoopt. Daar moet jij mee werken. Ja. Je kan niet werken met uh, er komen honderd man in die krocht. Nee. Toch? Nee. nee we, dus heeft dat dan toch invloed op jouw keuze? Nee. Nee. nee. We, willen, we maken een, uh, een gezamenlijke lijstje van die willen we graag. Nee? Dan gaan we kijken of dat kan. Of die beschikbaar zijn. En dan doen we dat. Ja, als dan blijkt aan het eind van het seizoen. En het is ook wel een paar keer gebeurd. Dat je uh, de, ondanks. Ja, nou ja, oké. Okay, dan uh, dan uh, grijpen we het uh, maar uit de achterzak. En dan uh, doen we dat erbij. Uh, uh, ja. Linksom of rechtsom. Maar we gaan niet. Uh, we gaan niet sleutelen aan, uh, aan, uh, aan de kwaliteit. Dan, dan, dan, dan moet je ermee stoppen. Dan, dan is het jammer. Uh, uh, Je jammer. Moet... En ik vind ook dat je het ten opzichte van je, van je bezoek... Uh, dat je het ook niet kan doen. Nee, wat geen... je, dan zou je je bezoekers in de maling nemen. En die zeggen ja. na een seizoen van... nou, alles was leuk voor je, maar kom niet meer. Nee, precies. Nou Dat moet je niet willen. Nee. Dan, dan, dan, moet je, dan moet je met iedereen uh, goed communiceren. En zeggen van, jongens, we hebben het twaalf... Seizoenen met heel veel plezier gedaan. Ja, ja, nee. We hebben fantastische muzikanten gehad. Ja, uh, jammer. Dan, speelt, dan... speelt Jesse Sanford nog een beetje in jouw hoofd. Festival bedoel je? Ja, ja, ja. ja. Maar niet uh, op de manier zoals het uh, de afgelopen jaren is gegaan natuurlijk. Nou, uh, jij hebt uh, drie jaar geleden of zo, vier jaar geleden... heb jij uh, in ontwoord op het uh, Gasthuisplein gehad. Ja, en... drie, drie, uh, drie uh, jaar gedaan. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Dat is uh, gestopt en dat is ja. naar een andere stichting gegaan. Ja. Ja. Voel je er niet veel voor om dat gewoon een keer zelf te doen? Jawel. Een avond op uh, ja, hoor. het Gasthuisplein, om maar eens te roepen? Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld. Maar dan, uh, dan, dan doen we dat op een... Uh, op een manier dat het ook een, uh, een, goede, een goede jazzavond wordt. Met, met, met, met dan hele goede, goede artiesten. En dan vooral ook zorgen. Uh, maar dat, dat is toen die drie jaren is dat ook gebeurd. Dat je begroting uh, op orde is voordat er maar één noot wordt geblazen. En als het dan de hele avond met bakken naar beneden komt. Hè, want dat hebben we natuurlijk ook gehad. Ja, een dat jaar. Ook, ja, ja, ja we hebben we gezien. Dan, dan, is dat, dan is dat niet leuk. Nee. Maar dan is er geen, geen man overboord, dan is je begroting gedekt en daar gaat het om. Dat is de enige manier om, het, om iets te organiseren en er geen slapeloze nachten van te hebben. Want dat moet je vooral zorgen dat dat niet gebeurt. Nou, maar zeker dit soort uh, openluchtconcenten zijn altijd vrij toegankelijk, dus dan ja. moet het gewoon rond zijn. Je ja. kan niet van de bierverkoop ja. af hangen, toch? Nee, maar wij hebben uh, nog nooit uh, uh, nee. met die drie jaar uh, bijdragers uit de bierverkoop gehad. Nee, de, de, de begroting was rond voordat, uh, voordat het concert uh, ja. begon. Ja, ik zou het heel graag uh, weer terugzien op het uh, ja. uh, gasthuisplan. Ja. Dus uh, denk ja. daar nog eens rustig ik over na. Ik ook, maar ja. daar, uh, daar hebben we partijen voor nodig. En, een grote partijen? Nou groot? ja... Uh, ja. Noemen ze een budget? Nou, met vijftien... Met 16.000 euro. Dat, dat, dat is het laatste concert geweest. Okay. Wat ik heb gedaan. Ja. Daar was het concert mee gedekt. Maar dan heb je een, een goede tent. Ja. En heel goed licht en geluid. Want dat bepaalt de kwaliteit van hetgeen wat je ziet. Eens. Eens. Anders, anders uh, uh, uh, goede muziek. En ja. slecht, uh, slecht geluid. Dan heb je dingen. Nee, dat Oké. Okay. Hans, ontzettend bedankt. Wij wensen jou morgen ja. weer heel veel plezier in de krocht. Om 14.30 uur komt het los. Yes sir. En hoe laat de zaal gaat, natuurlijk een half uur eerder open. Ja, kwart voor twee, twee uur. En iedereen kan gezellig weer bij jou gaan zitten en luisteren. Komt helemaal goed. Dankjewel. Wordt een mooie dag. Zeer ja, bedankt. We gaan gelijk door naar de agenda, want ik heb hier ongeveer twee a liggen. Twee a Het wordt steeds meer. Leg hem even in het midden. Want dan, uh, dan kunnen we het even om en om we Of we ze allemaal kunnen noemen. Want het ja. is natuurlijk hartstikke vol. En we hebben nog een minuutje of wat. Ja hoor, wordt daar gezegd. Goed. Ik reed gisteren langs de krocht. En ja. ik uh, hoorde daar boing boing. Maar dat blijkt dan uh, Theo heel Hildering te zijn. Wim heel Hildering te zijn. Met de klucht. Boeing, Boeing. En dat is dus niet boing, Boeing. Nee, uh, vanavond kruid er nog uh, een. Ja, uh, morgen uh, of dit weekend geloof ik ook. Vintage at Stanford. Het Walhalla van de Volkswagen. En dat uh, vindt allemaal plaats op camping de branding. Vandaag kan je gaan kijken en is er een ja. soort achterbakverkoop. En morgen Achterbak heb je kans dat je, dat je ze niet ziet. Want ze gaan als met dit weer een tour toch maken door uh, Noord-Holland om het af te sluiten. Yes. Vandaag. 12 april. De derde Open Kampioenschappen. Aardappelschil op het plein. Kerkplein wel te verstaan. Kerkplein wel te verstaan. Van het plein, die jongens die doen dat. Op het kerkplein. Je moet je inschrijven. En doe dat zo rond 12 uur, 1 uur. Want dan wordt de tafels neergezet voor het inschrijven. Want exact om 2 uur klinkt het fluitsignaal om 10 minuten te schillen. Daarna is het handjes af. En wordt er gewogen. Juist, uh, dan hebben we de Zandvoort Fashion Week in het uh, versierde centrum van Zandvoort. De officiële opening is om twee uur op het kerkplein. Dat, dat, uh, dat kan al heel, heel erg leuk worden met die jarenverschillen. Dat is heel interessant. Ja. Dus uh, dat wil ik wel meemaken. Ja, morgen is er natuurlijk ook nog uh, iets heel bijzonders uh, op het uh, circuitpark Zandvoort met de, de stormloop. Dat is, is dan? vandaag vandaag al? Ja, oh ja vandaag. er wordt vandaag gelopen. En ik zie dat wij nog twee minuten hebben, want de regie is streng, <laughs> Thomas. Uh, de die bestaat 30 jaar. De grote viswedstrijd ter hoogte van Strandpaviljoen 5. Het begint om 12 uur. Ja. Morgen dus. En dan, uh, dan hebben we ook nog de 10.000 stappen in Zandvoort. 10 uur in locatie De Oude Halt. Ik ga nog even heel snel door. Want filmclub Simon van Collen presenteert in Circus Zandvoort ook deze week weer iets. In datzelfde Circus Zandvoort. weet alleen even niet welke film dat is. Maar het is om half acht s avonds. Ja, dan uh, kijk ik nog eventjes de, verder. De kunstlijn hebben we al gehad. Uh, kinderdisco in de pluspunt. Uh, dat, uh, dat is er ook uh, de komende week. En de glasexpo in het Zandvoortmuseum. En dat is uh, zo'n beetje uh, de, de agenda voor uh, de komende We heel snel naar de achterkant. Want er zijn natuurlijk altijd vaste items. Zoals de markt die tegenwoordig op de grote krocht is. Uh -huh. En de biologische markt die is uh, elke donderdag. Er wordt gebreien bij Ook Zandvoort. Mocht je daar wat over willen weten. Kijk even op de website van Ook Zandvoort. Uh, wij gaan rustig afsluiten. Jaap Koper, ontzettend bedankt voor deze presentatie. Graag gedaan. Pascal van der Beek die is al weg. Thomas de Jong, bedankt. Geer Rutte en Gert Kuik, bedankt voor de redactie. Donderdag we de koffie was weer heerlijk. Uh, Hotel Hoogland, bedankt voor jullie gastvrijheid. Wij wensen iedereen een prettig weekend. En wij zeggen dag hoor.